Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Egypte hebben duizend demonstranten een deel van de muur... om de Israëlische ambassade afgebroken. De betogers klommen over de muur en haalden de Israëlische vlag naar beneden... om die te vervangen door de Egyptische. De betonnen muur van twee meter hoog was maandag neergezet... om het ambassadepersoneel te beschermen. Israël schoot vorige maand in het grensgebied... per ongeluk vijf Egyptische agenten dood. En de spanningen tussen Israël en Egypte liepen daarna hoog op... De aanval op de muur gebeurde tegelijk met een demonstratie in Cairo op het Tagriënplein, een paar kilometer verderop, waar mensen betoogden voor snellere hervormingen in Egypte. In Irak is een massagraf gevonden met veertig doodgeschoten mannen. De meeste slachtoffers waren volgens de autoriteiten taxichauffeur. In verband met de fonds bij de plaats Jail zijn drie mensen gearresteerd die inmiddels hebben bekend. Het is nog niet duidelijk waarom ze het vooral hadden gemunt op taxichauffeurs in Irak.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 Voor de Canadese Westkust is een aardbeving geweest... met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Het is niet duidelijk of er schade is of dat er slachtoffers zijn. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer. Vannacht kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag zomers met maximaal rond 23 graden op de Wadden... en 27 in het binnenland. In de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. AMBV Verkeersinformatie. Een deel van de randweg van Eindhoven is dicht vanwege een autobrand. Het gaat om de A2 naar Maastricht. De afsluiting is tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Batadorp. Omrijden is vrij eenvoudig via de naastgelegen N2.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 Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2011 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl. Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze plusweekendaanbieding. Royal aanbieding: rol gala handappels, tas anderhalve kilo, één plus 1 gratis. Plus geeft meer, Fran Weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker, ik ben gek op appels. Langs de lijn met Menno Remeijer. Goedenavond en laten we maar meteen eens spannend beginnen met de kwartfinales US Open. Marcela Misker. Ja, de eerste kwartfinale bij de mannen tussen Andy Murray, de nummer 4 van de wereld. En de lange Amerikaan, twee meter zes, is die John Isner, de nummer 22. Het is matchpoint in de vierde set tiebreak voor Andy Murray. Hij serveert uh, zelf, daar komt hij. Hij wacht eventjes, concentratie, de eerste service, die is goed. De return van John Isner, niet goed genoeg, die return is uit. En Andy Murray wint de partij. Het werd nog uh, heel lastig op het end hoor. Hij stond zo comfortabel voor met ze. 7, 5 en 6, 4. Maar toen vocht die dappere Amerikaan zich knap terug. Ging meer risico nemen, aanvallend spelen. Het publiek ging zich erbij betrekken. En het werd een hele leuke wedstrijd. Tiebreak dus in de vierde set voor Andy Murray. En die bereikt nu dit seizoen in 2011 voor de vierde keer een halve finale van een Grand Slam. Een mooie partij. Straks, als ik het goed heb Marcella, uh, Nadal tegen Roddick. Hè? Hierna. Ja, absoluut. Ja, ga, ga daar, gaan we, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Ja. Dat bedoel ik. Eh, want er gebeurt nog veel meer op sportgebied. Bij de Dutch Open Golf kon eh, na alle regen van gisteren weer gewoon worden gespeeld. De Nederlandse amateur Dylan Boshart doet het daar uitstekend. Na twee dagen heeft hij een score van drie onder par. Het veld eh, is deelnemers natuurlijk gigantisch. Het is het grootste veld ooit, of het beste veld ooit, moet ik zeggen. En ja, dat je daarmee kan meten. En ik hoorde net dat ik voor mij in de top 15 stond, naast nou, toch super. En natuurlijk begint de Eerdivisie uh, weer. Hè, na naar de interlandperiode en na de transferperiode ja, staan er in veel gevallen gewijzigde elftallen op het veld. Bijvoorbeeld bij FC Twente. Dat zag Ruiz vertrekken en kocht ver van Feyenoord. Hij hoopt morgens een debuut te maken in de wedstrijd tegen Rode JC. Ja, ik, ik weet niet wat de trainer uh, gaat doen aanstaande zaterdag. Ik komen natuurlijk te spelen, maar. Ja, als ik er uh, naar word gebracht, dan is dat ook gewoon mooi. Voor Piet Veldhuizen wordt het een weerzien met oude bekenden. Want hij keert na een rampjaar in Spanje terug in het elftal van Vitesse. Hij is eindelijk vrijgegeven door Hercules Alicante. En op dit moment uh, ja, heb ik het boek Hercules helemaal dicht gedaan. En uh, ja, nu ga ik mijn eigen richten op Vitesse. Een ruime vooruitblik op deze speelronde hoort u straks met de Ronald van der Geer... en natuurlijk ook um, de Holland-series, de strijd om het landskampioenschap... ja, tussen Amsterdam en Hoofddorp. Ze zijn daartoe aan de derde wedstrijd in de Best of Seven. De stand is 1-1. Vanavond wordt er gespeeld in Amsterdam onder toezicht over oog van Theo Plazaar. Theo. En de stand in de wedstrijd Menno, is 4-2 voor de thuisploeg voor Amsterdam. En we zijn gevorderd tot de gelijkwaardige beurt van de zevende inning Amsterdam. En slag en Hoofddorf brengt inmiddels een vierde werper. Want zij hebben moeite met die Amsterdamse slagploeg. Die veel geslagen heeft en ook terecht de voorsprong op het bord getimmerd heeft. In de derde slagbeurt was het al 2-0 voor de thuisploeg. Waarnaar? Maar naar Hoofddorp tegenscoorde door een tweepuntshomeren van Moorman. Was goed, dus voor twee punten. Bracht ook Gubbison over de thuisplaats. En de slagbeurt daarna was het Kenny Berkenbos met een solo-homeren in het linksveld. Die Amsterdam weer op 3-2 voorsprong zette. En net in de zesde beurt op een verre honk, twee honkslag van Vins Roy. Kom kon Bas de Jong het vierde punt over de thuisplaat brengen. En dat is op dit moment de tussenstand in deze wedstrijd. Dus de derde wedstrijd van de Holland-serie. Stand 1-1. En Amsterdam mag dit niet meer gaan weggeven. Want ze hebben nog steeds Rob Koordemans op de heuvel. Wat is die man toch goed in de nadagen van zijn carrière. En wat hebben ze nog steeds plezier van hem. Hij leidt soeverein op de heuvel. Terwijl er dus bezig is aan zijn vierde werper. 4-2 voor Amsterdam. Williamson Millennium.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 Reed Igor Anton weg van zijn enige nog overgebleven medevluchter. Martio Broezekin. Dat was best knap, want Broezekin is een sterke renner. Maar Anton had zich volledig hierop gericht. Hield berg op stand, Daalde daarna goed. En wist een voorsprong op een klein peloton in stand te houden. Hij won. Hij kon jubelen. Het publiek was blij. En daarachter kwam een klein pelotonnetje over de streep. Zonder poels, maar met mollema. Hij was de nummer 10 in de uitslag. En hij pakte nog wat secondjes in het klassement. Maar kwam niks dichter bij de top 2. Froome en Co Kobo deden die nog wat. Froome deed bergop één kleine scherpe poging om Kobo overboord te gooien... om die 13 seconden naar de Spanjaard te dichten. Maar dat lukte niet. Kobo haakte zijn karretje aan, kwam bij Froome... en daarmee was het verhaal van deze etappe wat dat betreft verteld. Morgen nog een ritje in Baskeland en zondag zit de ronde van Spanje erop. Maar wie gaat hem winnen? Ja, goede vraag. Joris van den Berg geldt natuurlijk voor, voor iedere wedstrijd. Ook bij het, uh, bij het honkbal Theo Prasjaar. Amsterdam stond voor met uh, 4-2 tegen Pioniers. Staat inmiddels voor met uh, 5-2. Door een prachtige twee-honkslag van Rudi Henrique in het rechtsveld. Kon uh, Gerard het vijfde punt over de thuisplaat brengen. En uh, inmiddels met drie honken vol heeft Robert Klaver ingegrepen opnieuw. En hij probeert wanhopig door nieuwe werpers uh, op de heuvel te zetten. Om de slagploeg van Amsterdam in te tomen. Dat lukt hem niet echt. Tot nog toe. Want met drie honken vol is het nu de beurt aan Sven Huijer. Die zich warm gooit. Boomlangerwerper. En hij heeft geen makkelijke plek als het gaat om deze zevende slagbeurt. Want hij krijgt even van over zich Bas de Jong. Een van de gevaarlijke mensen in de ploeg van Shell Urbanus. 5-2 in de zevende inning. Dit is het moment voor Amsterdam om door te drukken. En de wedstrijd definitief op slot te gooien. Kijk of Sven Huijer het redt tegen die slagwensen van voor Amsterdam. Voorlopig leidt het thuis toe met 5-2. Gaan we verder. We hebben één man uit. Golfer Dylan Boshart gaat zich met gemak plaatsen voor het finale weekend van de KLM Open. Want op de Hilsumse Golfclub staat hij na twee rondes op een fraaie score van drie slagen onder het baangemiddelde. Of zoals golfers dat, dat zo mooi zeggen, drie slagen onder par. paar. Een bijdrage van Rachel Niemeyer. Op de dag dat het motortje begint te draaien bij de grote kanonnen, laat ook Dylan Boshart van zich horen. Met maar liefst zes birdies staat hij maar net buiten de top 15 van het klassement. En dus gelijk met Derksen. Uh, ja, het is natuurlijk super om uh, daarmee te kunnen vergelijken. Ik zeg wel, dat uh, ja, het is wel waar het voor doet in principe. Het veld, de uh, deelnemersveld is natuurlijk gigantisch. Het is het grootste veld ooit, of het beste veld ooit moet ik zeggen. En ja, dat je daarmee kan meten. En ik hoorde net dat ik voor mij in de top 15 stond. Nou, dat is toch super. En, nou, ja, hoe doe je dat? Het is gewoon een uh, kwestie van hard blijven trainen. En uh, gedisciplineerd blijven. Dat is wel belang, heel belangrijk. Boshart is nog net 20 jaar en komt uit Zuid-Holland. Of om het precies te zeggen... Rotterdammer, in hart en nieren. Feyenoorder. Uiteraard, als je Rotterdammer bent, ben je Feyenoorder. Eigenwijs is hij. Wordt gefluisterd op de Hilversumse Golfclub. Maar in de goede zin van het woord. Dat kun je zien aan zijn outfit. Die is fel oranje met voor zijn caddy een fluoriserende oranje tas. Boshart weet wel waar de verhalen over zijn eigen gerijden gedrag vandaan komen. Ik heb in het verleden niet altijd goed geluisterd naar de mensen om me heen die het beste met me voor hadden. Dat, heeft me, dat is misschien een beetje het eigenwijs en dat doe ik nu wel. Nu komt het, het gelukkig in, in het goede dingen eruit. En, uh, vorig jaar was het nog in het slechte, omdat ik echt eigenwijs was en de dingen gewoon niet deed. Nu doe ik ze wel. Profspeler Robert-Jan Derksen is niet te beroerd om Dylan Boshart binnenkort nog verder bij te slijpen tijdens een speciaal trainingsweekend in Schotland. Hij gaat, uh, dinsdag gaan wij met hem naar Schotland uh, van mijn golfjunior-team. Uh, daar gaan we twee dagen trainen met vier spelers, waaronder Daan Huizing en, en Dylan. Dus het, uh, ja, ik zou het alleen maar mooi vinden als hij hier een topresultaat heeft. en Ik hoop hem voor te blijven, want anders dan, uh, krijg ik nog een lesje van hem volgende week. Derksen en Boshart, de twee beste Nederlanders op de golfbaan in Hilversum so far. Maar waar Derksen het allemaal al een keertje meemaakte, is het succes voor Boshart Nieuw. En dus dreigt bij amateurs vaak de ineenstorting als het in het weekend echt spannend wordt. Ja, dat is denk ik heel moeilijk uit te leggen, inderdaad. Uh, dat is wel het mooie van golven. Als je dus uh, ook kijkt, je moet uh, tegen 156 mensen spelen deze week. Uh, en iedereen die een goede dag heeft, die kan je verslaan. Uh, ik kan ook uh, Westwood verslaan of Tiger Woods of, of wie dan ook. Uh, maar desalniettemin is het natuurlijk heel knap wat hij doet. Uh, ik denk dat het voor hem dat het ook heel goed was dat hij na de eerste ronde meteen door moest met de tweede ronde. Omdat hij uh, ja, ook niet veel kunnen nadenken, geen persconferentie. Uh, dat zal hij nu wel gaan doen waarschijnlijk. Hij zal nu wel wat meer pers op zich afkrijgen en wat meer nadenken van... hé, hey, als ik dit nog een paar keer doe, nog twee ronden vol hou, dan, dan zit er wat heel moois in. Uh, dus ik ben wel erg benieuwd naar het weekend. Maar van de andere kant is het een hele goede ervaring natuurlijk... om, uh, om als zo'n jonge gast eigenlijk al uh, tussen de toppers rond te lopen. Maar eens buurten bij de man die alles weet van druk. Superster Rory McIlroy, US Open winnaar en wie weet wel de nieuwe Tiger Woods. Hem vragen we op de persconferentie maar eens naar het omgaan met druk. Is daar een geheim voor? What can you do to focus when the pressure is coming the pressure is coming? I think uh just to block it all out, not really take. Alles blokken het spel dat is het belangrijkste. Half en everything that you that you do on the golf course is the most important thing. What is your secret to block? I mean for me it might be a little different but I try not to Lees niet te veel kranten, kijk geen tv, probeer in een bubbel te komen het toernooi vergeten en ergens anders aan denken. Simpel zat. It's hard to do sometimes, but um, the, the times that I have done it, it seemed to work pretty well. To go home, sleep and Ja, yeah, and just forget about the tournament and just uh, switch off and think about something else. Dylan Boshart kruipt vanavond vroeg onder de wol. Dat nog niet meer over de KLM Open dan naar uh, de US Open, waar het wacht is op de tweede kwartfinale. Van, van vanavond, we hebben net uh, Isner tegen Murray gehad. Murray wint en Roddick moet aantreden tegen Nadal. Uh, Marcella Miske, die bekijkt het allemaal. En dat lijkt me een mooie partij ook, Marcella, die komen gaat. Ja, uh, nog mooier zou je zeggen. Uh, want uh, Nadal-Roddick, de tweede partij, dat is natuurlijk de match of the day. Roddick, oud-kampioen. Een beetje vergane glorie, misschien niet helemaal eerbiedig gezegd... maar als we naar het seizoen kijken, 2011 van Andy Roddick... dat is natuurlijk dramatisch verlopen. Hij heeft geen resultaat neergezet. Hij heeft wat vervelende blessures gehad, steeds uh, naar een Grand Slam toe. Dus ja, dat zijn de toernooien waar je wil vlammen, waar je wat wil laten zien. En uh, dit is eigenlijk zijn laatste kans om nog iets van het jaar te maken. Ehm... Um, maar hetzelfde gaat eigenlijk voor Nadal. Hij heeft het prima jaar Roland Garros gewonnen. Maar hij heeft toch een beetje status verloren. Want je hebt die Serviër, die hele goede Novak Djokovic. Ja. Die hem voorbij is gegaan op de ranglijst. Dus hij kan dan wel goed spelen. En Roland Garros winnen. En in de finale staan van Wimmelen. Maar ja, dan verloor die van Novak Djokovic en zijn nummer één positie is te kwijt. Dus ook een beetje verloren status van Nadal. Dus ja. er staat voor beide mannen hier in New York bij de US Open heel veel op het spel. Dus ja, kijken we uit naar deze confrontatie. Ja, en, en Nadal, eh, wat we dan bij de grote toernooien meekrijgen... ook natuurlijk een beetje kwakkelend eh, met, met, met blessuretjes hier en daar. Is hij daar nu vrij van? Ja, nou Wimmel zat hij natuurlijk met, met een voetplessuur, ja. dat, dat, dat, dat was een beetje lastig. Uh, hij heeft daarna een flinke periode vrij afgenomen, vakantie genomen. Uh, bij Amerika, die Montreal, Cincinnati, die grote toernooi, was hij nog niet zo goed in vorm hoor. Uh, ik denk een groot verschil met de Nadal van nu en van vorig jaar. Vorig jaar had hij die service van hem veranderd, had hij een beetje zijn grip aangepast en ging hij ineens aces slaan op de US Open. Ik geloof dat hij in dat hele toernooi één of twee keer zijn service game heeft verloren. En dat is nu wel anders. Uh, die service game loopt niet zo vlotjes als vorig jaar rond deze tijd. En uh, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk als je op hardcore speelt. Dus ik kan zeggen dat Nadal toch iets minder in vorm is dan vorig jaar. Maar ja, staat zonder setverlies in de kwartfinale. En ja. het is natuurlijk wel Nadal een mentale kei. Ja, en, en maakt Roddick in dat opzicht wel enige kans tegen hem? Ja, ik denk het toch wel. Uh, onderlinge ontmoetingen 6-3 in het voordeel van Nadal. Maar van die negen ontmoetingen hebben ze zes keer op hardcourt tegen elkaar gespeeld. En daar staat het 3-3. Uh, vorig jaar heb ik die wedstrijd gezien. Roddick Nadal in Miami op hardcourts. Belangrijke wedstrijd. Roddick won dat toen in drie sets. Was ook een best of three. Maar uh, Roddick kan op deze banen. U.S. Open, het centercourt. Dat is zijn favoriete baan in de hele wereld. De ondergrond is uh, het best voor hem. Dus hij kan hier wel wat mee. Ik denk dat hij het Nadal heel erg moeilijk gaat maken. Of hij wint... Dat geloof ik niet. Nadal is natuurlijk linkshandig. Die kan met die linkshandige service en die ja. linkshandige voor En toch naar die backhand van Roddick. Dat is misschien een, een, een klein kwetsbaar punt van de Amerikaan. Heel veel zal afhangen weer van die harde service van Roddick. Hij moet goed serveren, anders wordt het uh, erg moeilijk. Maar ik denk dat het uh, vrij close wordt. Ja. Uh, de winnaar uh, speelt dan tegen Murray. Hè? Als ik me niet vergis, dat is de ene kant van het schema. Ja. En dan, ja, één euh, van die twee, Murray of euh, euh, de winnaar van Roddick, Nadal, euh, komt dan tegen. Ja, die komt aan de andere kant van het schema. En daar zien we Djokovic en, en Federer. Ja, die Djokovic, hè? Ja. Ja, precies. Nou ja, het, je hebt de, het groot verschil nu. Bovenste helft, onderste helft. Hè? Want deze mannen, zoals Murray en ook Nadal en Roddick... Uh, die gaan morgen de halve finale spelen voor de derde dag op ja. rij. Nou ja, dat is normaal not done in een Grand Slam. Hè? Dat is uh, ja, niet eerlijk. Nou oké, okay, al, alle drie hebben ze dus hetzelfde. Maar die mannen bovenin niet. Want Federer en uh, Djokovic ja, die liggen vanavond lang ja. uit op bed. Een beetje te kijken, een beetje te kaarten. vroeg naar bed. Uh, filmpje pakken, goed eten, sushi. En, uh, en die maken zich op voor morgen. Ja. En dan hebben ze zondag de winnaar. Heeft dan weer een dagje vrij. Want de finale is toch... Ik denk door alle protesten van de spelers deze week... door alle weersomstandigheden... is de finale alvast verhuisd naar maandag. Ja. Omdat ze het onmogelijk achter... Want uh, dan zou of Nadal of Roddick tegen Murray... die zouden dan vier dagen op rij moeten spelen. Nou, dat is ook gezondheidstechnische redenen... is dat natuurlijk helemaal niet te verkopen. Dus uh, vandaar die maandagfinale. Ja. ja, want na de regen uh, komt ook in New York de zon. En Dat schijnt ook meteen fel, geloof ik. Hè? Het is daar weer uh, aardig. Ja, het is warm ook. Ja, het is warm. Het is ook weer meteen 27 graden. Echt. En dan die vochtigheid en felle Ach. zon. Dus, dus uh, de conditie telt mee. Dus ga er maar aan staan. Best okay. of five iedere dag. Ja, heerlijk. Uh, wanneer begint de partij? Want ik kondig het al aan, het staat op punt van beginnen. Ja, ze zijn aan het inslaan. Dus vijf minuutjes inslaan, nog een beetje afdrogen. Nadal moet er altijd zijn flesjes goed zetten. De dopjes, zijn veters strikken. Je kent het. De rituelen. Ik zeg, we gaan een blaadje draaien. Zo is het. Tot straks. Hoi. En something in the water. De um, Holland-serie in Amsterdam, Theo Plushar. Met uh, gelijkmakende achtste slagbeurt, in principe de laatste keer dat de mensen van Amsterdam aan de slag komen. Want bij de stand van 6-2 denk ik dat de Pionier is met nog één slagbeurt te gaan. Niet meer dichterbij kan komen. Zeker niet omdat hij Rob Kordemans blijft zo goed. Inmiddels negen strikeouts. Geen enkele keer vier wijter, naar maar vijf hitjes tegen. En er is ook geen enkele beweging in de bullpen van Amsterdam om een closer warm te laten draaien. Daar is geen aanleiding voor, want Koordemans mag deze wedstrijd gewoon uitgooien, neem ik aan, van zijn coach Charles Urbanus. Verdedigend, dus uitstekend aan de kant van Amsterdam. En ook de aanval was iets beter dan die van Pioniers vanavond. Vandaar de terechte tussenstand van 6-2. En dan doet Amsterdam goede zaken, want zij nemen de winst dan mee naar de wedstrijd van morgen. Het goede gevoel. En ze houden ook de rest van hun pitches fris. Terwijl Pioniers inmiddels een blik heeft opengetrokken. En nu bezig zijn met de zesde. Dat is Sven Huijer. En hij gaat het opnemen tegen Berkebos, Isenia en Nooi. In de leiderschap dat het 6-2 is. En dat het eigenlijk gedaan is voor Pioniers in deze derde wedstrijd van de Hollands serie. Beide ploegen speelden trouwens nog nooit tegen elkaar in de Hollands series. Die al bestaan sinds 1987. Dit jaar voor het eerst. En Amsterdam op de rand van een 2-1-oorsprong. Theo Pisaar, en ik zal de plaats nog even afkondigen die u hoort op de achtergrond. Bob Marley en de Wailers, don't worry about a thing. Misschien kan het nog wat harder daar. Uh, dit weekend is de vijfde speelronde alweer in de Eredivisie. En voor het eerst kunnen de clubs met hun definitieve selecties aan de slag. Want ja, u heeft allemaal meegekregen. Dat is natuurlijk een behoorlijk drukke transferperiode geweest. En dan is de grote vraag hoe die clubs daar uitgekomen zijn. Wat gaan we ervan zien dit weekend? Uh, wie doen er al mee? Uh, wie gaan uitblinken? Wie gaan hun geld waarmaken? Uh, kortom, vooruitkijken met... Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Maar als ja. ik alle vragen op al die antwoorden wist... dan was ik nu al miljonair, hoor. Ja, maar, nou ja, goed, we gaan het proberen. <laughs> nou als ik weet wie er kan uitblinken... dan uh, ga ik me nu nog even inzetten. En, en de doelpuntenmakers, he, ja. dat, uh, dat doet ook altijd goed. Nee, maar zonder dollen, welke club heeft zich in, in die laatste week... op de transfermarkt nou echt uh, het beste versterkt, vind jij? Nou ja, je, je gaat natuurlijk toch altijd kijken naar het, naar het totaalplaatje... en uiteindelijk wat is er op het laatste moment binnengekomen... wat misschien wel de missing link is in een elftal. En ja, dan kom je toch heel snel terecht bij, bij PSV... dat natuurlijk op de laatste dag Timma Tafs aan de selectie toevoegt... Die, die topscorer van FC Groningen. Ja, dat opgeteld bij alle nog wel talenten, maar wel ervaren talenten... die er inmiddels al naar Eindhoven zijn gehaald. Dan ben je geneigd te zeggen aan het einde van de rit de balans opmakend... Dat is PSV. Ja, nou, maar Tafs, uh, Sloween van, uh, van geboorte, speelt er ook voor het Nationale Elftal Spreek. Gelukkig uh, dankzij zijn periode in Groningen een woordje Nederlands. Uh, aan hem de vraag of hij dit weekend zijn debuut zal maken. Ja, ik ben klaar, maar uh, dat moet uh, de, de, de coach beslissen. So. Wat betekent het voor jou, om, de, he, je hebt nu de stap gemaakt van Groningen... een goede club naar een grote club als PSV. Wat betekent dat voor jou, dat je die stap nu maakt echt, naar de, huh? uh, uh, echt een stap vooruit? Ja, dat is, uh, dat is uh, goed voor mij ontwinkelen. Uh, uitwinkel, en uh, ik hoop dat uh, ik het beter spelen worden hier. Je hebt al gezegd ik ga 20 goals maken dit seizoen voor PSV. -en. Ja, ik heb, uh, ik heb deze doel de, uh, ook in Groningen. Dus so, uh, ik wil ook uh, hier uh, hetzelfde doel uh, maken. Ja, dat vind ik een mooie, uh, Ronald. Het doet me een beetje denken aan, aan Ronaldo. Alleen die had het altijd meestal over een doelpuntje of 30. Ja, dat was ook wel misschien al uh, ja, was wat, wat, wat, wat, uh, wat blufferiger. Hè? Ja. En, uh, wat meer geloof in vertrouwen. Maar ik denk dat deze jongen dit wel kan. In een goed draaiend elftal. Dit is een echte afmaker. Hè? Ja. Die jongen die altijd op de laatste plek staat en op de goede plek. Nou ja, dan dat vind ik. Hij heeft er al drie in liggen. Hè, dus over nog maar 17. Achterom. Dus wat dat betreft uh, moet dat wel kunnen. Ja, ja of hij bedoelt gewoon twintig bij, uh, bij PSV nog even. Ja, dat, ja, uh, oh, nou, <laughs> ja nou, dat kan ook. Dat kan er dus in Eindhoven dan vooral heel blij mee zijn. Dat denk ik ook. En dan, te ja. beginnen tegen VVV. Ja, dan ben je geneigd te zeggen... Dat moet wel lukken, ja. maar uh, PSV zal toch ook hebben gekeken... want die is inmiddels drie weken geleden naar die wedstrijd die Ajax oh ja. daar speelde... en uh, toch ook wel weten dat je daar heel scherp moet beginnen. Want VVV uit en thuis, dat is, een, uh, dat is een groot verschil. Maar het is een mooie gelegenheid om hem te laten debuteren. Want je moet komende week natuurlijk ook Europees spelen... en dan wil je toch nog wel een keer met dat elftal spelen... dat je uiteindelijk voor ogen hebt met Spits Matafs. Dus ja. ik, denk dat die, uh, ik denk uiteindelijk dat hij wel gaat spelen. Oké, okay. over Ajax gesproken, die, die hebben dan nog uh, uh, boelik gehaald. Hè. Uh, je bent geneigd om steeds te zeggen... Ado, maar kom van ligt uiteindelijk ja. en en en Siles, de keeper van NEC ja, wat, wat eigenlijk voor PSV geldt, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Ajax. Hè. Eigenlijk wat dat betreft, deze selecties zijn in balans. Misschien is het zelfs wel zo dat die van Ajax nog wat meer in balans die is. Op elke plek uh, eigenlijk dubbel bezet. Met Boelikin nog een extra spits. Met Sillissen een, een keeper die competitief is aan, uh, aan voor meer. Ja, dan, dan ben je ja, dat, is, dat is een hele goede en complete selectie waar Frank de Boer diverse kanten mee uit kan. Dus uiteindelijk denk ik dat, uh, dat Ajax aan het einde van de transferperiode los even van El Handoui en Aysat, die heeft gedacht... ja, dat hebben we goed gedaan, want die ja. twee zijn natuurlijk niet weggeraakt... en dat is wel een frustratie in, in Amsterdam, kan ja, ik me voorstellen. toch, toch nog wel. Zich, ja. En dan moeten ze naar Almelo eh, tegen Herakles. Ja, wat moet je daarvan verwachten? Nou, um, ik was van de week even bij Heracles en daar zei Peter Bos... we pakken ze bij de strot, we jagen ze vanaf het begin af. En ik zou dat ook zeker doen, want dat is de enige manier misschien wel... waarop je kans hebt op deze manier te spelen tegen, tegen Heracles. In de geschiedenis is het geloof ik in de jaren 60 dat Heracles voor het laatst van Ajax heeft gewonnen in, in Almelo. Maar goed, je weet het niet. Het is altijd voor elke ploeg, in elk geval... Een lastige wedstrijd, dat is een cliché, maar het is wel waar. En dat zal nu voor Ajax uh, ongetwijfeld ook gelden. Maar als je ja, die selecties één op één tegenover elkaar zet... dan zit de kwaliteit natuurlijk in Amsterdam. Ja, ja. in. trouwens, zien we die zondag uh, meteen? Nou, misschien als invaller. Ik denk dat Frank de Boer niet heel veel aan het elftal zal wijzigen... en dat hij met Sikterson gewoon als spits begint. Maar dat is ook de rol he, die de ja. heeft gekregen. Uh, hitter en hij ja, is een keer van systeem kunnen veranderen. Uh, hij is er net, dus ik denk dat hij wel een minuutje zou kunnen gaan maken. Maar hij zal zeker niet in de basis starten. Goed. Dan de, de, de koploper Twente. Uh, daar, dat was natuurlijk ongemeen spannend daar. Uh, alles draaide eigenlijk om, uh, om twee mannen. Uh, Rui? Ruiz, die ging naar Fulham, toch uiteindelijk. En ja. ver kwam er voor terug van uh, Van Feyenoord. Ook eindelijk, mag je wel zeggen. Maar hoe maak je dan de balans op met twee uh, van, van dat soort transfers? Ja, omdat deze spelers niet te vergelijken zijn... Nee. gaat Twente toch wel iets inleveren natuurlijk. Het waren wel twee, twee dingen die in de pijplijn zaten. Hè. Dat Ruiz wegging, dat was eigenlijk vorig jaar al een beetje... lag dat in de lijn der verwachting. Ja, je leeft er ook voor creativiteit in. En wat je ook inlevert is uitstraling. Als Ruiz in het veld komt bij FC Twente, of kwam in dit geval... dan gebeurde er wel iets. Dan zag je, en dat is ook wel eens op tv uitgelegd... dat een aantal mensen zich om hem heen verzamelden. Ja. He, dat hij, hij hield mensen bezig. Leroy Ver is een middenvelder die zijn draai daar nog moet vinden... Dat is zeker een talent, dat is zeker iemand die iets kan toevoegen. Maar ik denk dat uiteindelijk het verlies van Ruiz op dit moment... zwaarder weegt dan de komst van Leroy Ver. Dus zou je kunnen ja. zeggen, Twente heeft wel iets ingeleverd. Ja, nou, met name natuurlijk dat verlies van het scorend vermogen van, van Ruiz. Laten we daar eens over naar luisteren, Co Adriaanse. Nou, het klopt. Uh, Twente is gewoon veranderd. Want uh, Chatley, Ruiz en Theo Jansen zijn... Zeer creatieve spelers, bepalende spelers. Mensen die een assist kunnen geven, een goal kunnen maken. Ik heb er andere types voor teruggekregen. In de eerste plaats Ola John en Steve Berghuis. Ook creatief, jong, uit de eigen opleiding. Kunnen ook doelpunten maken, kunnen ook assist geven. Maar hebben nog niet het niveau van Chatley en Ruijs. Maar aan de andere kant heb ik Tim Cornelis erbij. Zeer bruikbaar, die doet het hartstikke goed als, als, als uh, restback. En ik heb er twee zeer moderne, dynamische middenvelders bij. Willem Jansen en Leroy Ver. Dus je moet het team gewoon anders invullen. Maar het blijft een aanvallend team dat er vanuit gaat om doelpunten te maken... en wedstrijden te winnen en probeert kampioen te worden. Met alle respect voor de spelers die vertrokken zijn of die er nu staan eigenlijk... kun je zeggen dat Twente dan ook wel verzwakt is, ingeleverd heeft? Op het eerste gezicht wel. Maar uh, elke verandering hoeft niet echt een verslechtering te betekenen. Uh, het zou zelfs ook een verbetering kunnen zijn dat uh, sp sp spelers op andere posities terechtkomen. Misschien anderen daardoor weer beter gaan spelen. Jonge jongens wat meer hun kansen krijgen. Dat kan je eigenlijk nooit van tevoren zeggen. Nee. En wat Twente betreft, Ronald, is dat natuurlijk een waarheid als een koe. Want we hebben de ja. afgelopen jaren daar heel veel spelers zien vertrekken waarvan je dacht van nou dat is een adelating, en ze komen er toch steeds weer bovenop. Ze hebben steeds op het juiste moment toch weer de juiste speler. Ja. Uh, het houdt natuurlijk wel een keer op. Wat ik wel opvallend vind in deze woorden van Adriaanse. Is dat hij zegt dat hij Chatli niet heeft. Die had hij niet. Maar hij gaat er blijkbaar vanuit dat hij die nog lange tijd niet heeft. Nee. He, die middenvelder ja. die is niet vertrokken. Ik denk ik kijk het er nog even na voor de zekerheid. Maar nee, <laughs> die, is, uh, die is niet vertrokken. Maar goed, hij gaat er dus vanuit dat hij die nog wat langer mist. En ja, dat is natuurlijk inderdaad ook een creatieve, creatieve speler. Maar Twente is altijd heel creatief geweest juist weer. En, en hij zal nu anders gaan spelen. En naar de mogelijkheden van zijn ploeg. En dat kun je, denk ik, aan, aan Adriaanse wel overlaten. Ja, nou en, en Leroy Ver dan, om daar nog even op door te gaan... er wordt wel over hem gezegd dat hij goed in de verdediging kan spelen. Ook uh, Adriaanse, die hoorden we dat zeggen. Um, even luisteren naar Ver zelf, want die is duidelijk over zijn ambities. Ik wil gewoon op, uh, op middenveld spelen. En, uh, ja, er zijn genoeg middenvelders hier bij Twente. Maar uh, ja die concurrentiestrijd moet ik aangaan. en ja die, ja die durf ik ook aan te gaan, anders ben ik niet uh, ben ik hier niet gekomen. En ik wil me gewoon laten zien... en uh,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 Nou, er is een rookgordijn met betrekking tot de wedstrijd van komend weekend tegen Roda. Ja, je zou kunnen starten. Het kan ook zijn dat hij je langzaam wil brengen op de bank. Als het aan jou ligt? Dan start ik uh, vanaf minuut 1, ja. <laughs> is dat niet lastig om in één keer in dat team te gaan draaien? Omdat je vandaag ja, ook niet heel uitgebreid hebt getraind? Nee, ja, maar ik, ik moet zeggen dat ik ook een paar jongens al, uh, al ken die... Uh... Die hier spelen, Luc de Jong, Ola John, uh, Jong Oranje onder andere, uh, Feyenoord, waar je mee hebt gevoetbald, een aantal jongens. Ja, precies. Dus dat zijn jongens waar ik al, uh, waar ik al mee heb gespeeld en die ik uh, ook goed ken. Dus ja, om het draai te vinden in het team, denk ik dat uh, ja, met name met, uh, met de jongens die, die hier al langer spelen, die ik uh, nog niet goed ken, dat ik daar misschien uh, ja, dat ik daarmee nog wat, wat, wat meer moet praten en uh, het moet zien in de, in de, in de en, Ja, ik, ik weet niet wat de trainer uh, gaat doen aanstaande zaterdag. Ik kom natuurlijk te spelen, maar.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 Nog een keer met Rino kunnen winnen. Ja, Leroy Fair. Over die wedstrijd van uh, Feyenoord tegen Rodea, ja, dat is toch een, blijft toch een beetje iets vreemds, uh, Ronald... dat je vijf uh, vier speelronden onderweg bent... en dat ik dan pas kan zeggen, na vier weken langs de lijn... Van, ze zijn bezig met hun definitieve selecties. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat komt nou eenmaal door die late transfer deadline ja. natuurlijk. Daar is nu wel, komt vanuit Europa natuurlijk ook wel het een en ander nu naar boven. Van dat, he, dat landen daar wat moeite mee hebben uh, van Oostveen, he, De directeur van de KNVB gaat het ook aanhangig maken bij diverse organisaties binnen het mondiale en Europese voetbal. Maar ik moet eerlijk zeggen dat met name vanuit dit land ik dit soort verhalen hoor. En dat met name Italië en Spanje, en die hebben nu dan ook nog eens het geluk dat door stakingen die competitie veel later begonnen is. Ja, hoor je daar wel wat minder over. Maar het blijft raar, en maar het is ook niet onoverkomelijk natuurlijk, dat Arm van Veldhoven zijn ploeg nu voor de tweede keer binnen vijf weken gaat voorbereiden op het spelen tegen Leroy Ver. Dat is vreemd. Ja. Dat, dat blijft een hele vreemde uh, situatie. Maar ja, weet je, Bert van Marwijk zegt altijd over sommige zaken je kunt ze niet veranderen. Nee. Ik kan er niks aan doen. En uh, je zult moeten roeien met de riemen die je hebt. En dat is zo. Het is al eenmaal worden. zo. En ja. elke trainer weet uiteindelijk dat hij vanaf nu definitief zijn selectie heeft. Er zit ook nog wel, als ik dat nog even kan zeggen qua tijd, een een voordeel aan. Hè? De, bedoel, de competitie is begonnen. Er zijn spelers. Zie maar, Jan Ari van der Heide gaat voor zijn kans bij Ajax. Ziet uiteindelijk, als de competitie begint, ja, dit wordt een hopeloze situatie. En kiest uiteindelijk voor Vitesse. Waardoor Vitesse blij is, Ajax blij is en Jan Ari van der Heijden blij is. Dus uiteindelijk zitten er ook nog wel voordelen aan dit systeem. Goed. Dan nog eventjes, je noemde zijn naam Harm van Veldhoven, eh, die zijn ploeg moet voorbereiden op Leroy Ver. Eh, het lijkt me dat er nog iets meer werk aan de winkel is, want het loopt daar nog een beetje stroef bij, Roda. Nou, er is toch veel kwaliteit ingeleverd in in Limburg. Er zijn spelers teruggehaald die niet het niveau hebben van de spelers. Die zijn weggegaan. Daarbij mar marcheert het nog niet helemaal zoals het zou moeten. Nee, de, hij moet weer sleutelen van Veldhoven aan een, aan een nieuw elftal. Dacht eigenlijk met een aantal transfervrije spelers. Meer mogelijkheden zijn er ook niet, die kerkraden. Toch weer een elftal neer te kunnen zetten. Maar ja, op bepaalde posities. Davy de Vauw en Montaigne vind ik het grote voorbeeld. De Vauw is een degelijke Eredivisie-speler. Montaigne is dat nog lang niet. Maar ja, dat is wel een wisseling in zo'n elftal. Ja. Nog even heel snel een aantal andere. Zaken. Ronald, dan lopen we en het programma door en nog een paar transfers. Uh, morgen de graadschap NEC. Uh, NEC heeft op de valreep nog C-5 uh, aangetrokken van PSV. Is dat een goede set? Ja, op huurbasis zocht de spits. En uiteindelijk door Matas uh, overbodig bij PSV. Prima. Ja, bij Ado RKC gaan we de broeders uh, Verhoek voor het eerst uh, samen aan het werk zien. Zullen ze ook allebei spelen, denk je? Ik denk dat ze allebei gaan spelen, ja, want ADO heeft deze spits wel heel hard nodig. Grappig overigens dat hij gewoon natuurlijk die andere verhoek uit de jeugd komt bij ADO. Via een enorme omweg, eindelijk in het eerste elftal van de club uit zijn geboorteplaats. Maar nee, ik denk dat, uh, zeker ook gezien het feit dat men daar eigenlijk ook aan het zoeken is in de spits, het zeker wel met, uh, met deze verhoek gaat doen. Nou, nou het uh, in problemen verkerende Heerenveen zou je bijna zeggen tegen uh, Groningen. De noordelijke derby zonder uh, matas voor uh, Groningen, ja, dat is een verzwakking. Natuurlijk, want dat is de man die uh, de doepeten voor zijn ja. rekening neemt. Het eindstation en Groningen zwalkt ook voetballend wel een beetje. hoor. En Heerenveen is natuurlijk blij dat het de Vleugels heeft behouden. Narsing en Aseidi. Daarom. Dan fijnlijk nog even. Sloeg op het laatst nog een slag met uh, Bakal en uh, Gidetti. Dat talent van uh, Manchester City. Allebei op huurbasis trouwens. Um, we zijn wel natuurlijk benieuwd om ze aan het werk te zien. Of we ze aan het werk gaan zien. Vooral die uh, Gidetti. Groot talent, 19 jaar oud nog maar. Maar al zeer volwassen, zegt coach Ronald Koeman. Nou, wat, je, wat je wel ziet aan hem, en dat had ik al eigenlijk uh, direct door op het moment dat ik hem uh, de hand uh, schudde. Het is wel een persoonlijkheid. Uh, iemand die ook wel een mening heeft. En die mening ook heel goed kan, uh, kan verwoorden. Dus heeft natuurlijk door, door ooit zijn transfer naar City. Ja, uh, Elke trainen met, uh, met, met dat soort spelers die daar zijn. Daar ja, is hij denk ik uh, een stuk volwassener. Uh, dan, dan heel veel andere jongens van zijn leeftijd. Ja, zei uh, Ronald Koeman. En, en Ronald, uh, ja. ja, even de balans opmaken voor een club zonder middelen... Uh, zijn ze er in ieder geval niet slechter op geworden. Nee, dat vroeg Koeman ook aan ons op die vraag vanmiddag. Van, uh, aan, aan de journalist. Wat vind jij eigenlijk? Nou, uh, nou, wel iets beter. En dat vindt Koeman ook. Hij heeft met Bakal in elk geval ervaring erbij gekregen. Had hij niet. Hè? Ver is, ja. is weg. Was een jonge talentvolle speler. Bakal is goed en heeft op een hoger niveau geacteerd en brengt ervaring. En met uh, Gidetti kan die wat meer uh, systemen spelen voorin. heeft hij wat meer een aanspeelpunt. Dus wat dat betreft denk ik twee weg of uh, één weg twee erbij die je mogelijkheden vergroten. Dan heb je het niet slecht gedaan. Nou gaan we zien. Misschien komen we het al tegen uh, NAC. Dan hebben we nog Excelsior Utrecht. Ik zeg geen bijzonderheden. AZ tegen Vitesse. Daar komen we later nog op terug. Dus Ronald, hartelijk dank. Nou, nee, graag gedaan. Met een en we gaan avond. kijken of de voorspellingen uitkomen. Oh, nee, die had je niet gedaan. Dat maak ik me niet aan. Nee, gelijk heeft je. Ronald <laughs> okay. van der Geer uh, over uh, het voetbalweekend. Al die prachtige wedstrijden. Uh, een prachtige wedstrijd staat ook uh, te beginnen in New York. Hoewel Ik denk inmiddels al wel begonnen op de US Open. Uh, Roddick tegen Nadal, Marcella. Ja, dat klopt. De kop is eraf. En uh, best wel verrassend. In de zin dat we al twee servicebreaks hebben gezien op de service van Roddick. Dus dat betekent dat Rafael Nadal met 3-0 voor staat in de eerste set. En dat is natuurlijk. Ja, een heel slecht begin voor de Amerikaan. Die toch bekend staat om het goede serveren. Om het creëren van veel vrije servicepunten. Nou, uh, niets blijkt minder waar. Hij verliest zijn eerste de beste opslagbeurt. En zo even uh, zijn tweede servicegame. Dus zijn eerste servicebeurt moet hij nog binnenhouden. Dus ja, dan kan je zeggen als je twee breeks achter staat, dat die eerste set al zo goed als weg is. En slechter dan dat kan Andy Roddick dus uh, bijna niet beginnen. Wat me opviel is dat hij vrij aanvallend uh, begon. Ook een paar keer servicevolley. Maar ja, Nadal die houdt ervan om met een uh, ja, doel, zeg maar, aan het net uh, op iemand te slaan. En dan uh, vooral er langs te slaan, te passeren dus. En daar is de Spanjaard steen goed in. Dus uh, ja, misschien uh, met een verkeerde tactiek de kleedkamer uitgekomen. Ik weet het niet. Maar het is een uh, hele snelle voorsprong voor Rafael Nadal. Die leidt nu met 3-0. naast summer. En ik keek net even uit welke periode. Het is eind jaren 70. Hoe oud kun je je voelen in één keer? Had stuff. Um, Amsterdam zat lekker in de wedstrijd tegen Pioniers. Derde duel in de holland serie ja, de Theo ja, Ze hebben het niet meer We're weggegeven. De negende slagbeurt voor Pioniers is geweest. En bij de stand van 6-2 wordt de gelijkmakende beurt niet meer gespeeld. Zodat Amsterdam nu de leiding neemt in de holland na deze overwinning op Pioniers. En dit weekend heel goede zaken zou kunnen doen als het gaat om het landskampioenschap, we drie keer achter elkaar. Morgen en zondag bij de wedstrijden in Amsterdam. En bij winst twee keer van Amsterdam. Dan zou Amsterdam de nieuwe kampioen van Nederland zijn. Maar dat moeten we ja, allemaal afwachten. Morgen is een, een nieuwe de wedstrijd, de nieuwe werpers. En, en uh, zondag de zijn er weer de weersomstandigheden. Naar verwachting niet al te goed. Dus we moeten maar afwachten. En hopen dat die wedstrijd doorgaat. Voorlopig is het goed wat Amsterdam hier laat zien. De landskampioen van 87, 90 en 2008. Neemt de leiding in de holland series. Tegen Pioniers. Door deze overwinning met 6-2. Met die uitblikken erop. Corremans op de heuvel bij Amsterdam. Ik zeg het nog één keer. 9 keer drie slag. Geen enkele keer vierwijd. Vrijf vijf hits tegen. En een foutloos spelend veld. En dan is de verdediging goed. En dan kun je van daaruit de aanval aan het werk. Zetten. En dat heeft Amsterdam uitstekend gedaan. Komt, allemaal Komt u allemaal, ja hoor, morgen in Hoofddorp of in Amsterdam. Uh, Theo Plejaar in ieder geval over dat uh, derde duel in de Holland-Series. Winst dus voor Amsterdam staan met uh, 2-1 voor in de best of 7. We hadden het uh, net met Ronald, uh, Ronald van der Geer over al die transfers... Uh, en wat dat betekent voor de competitie. Nou, Vitesse, dat begint de eerste competitieronde... na het sluiten van de transfermarkt als, club, als de club met de meeste nieuwkomers. Morgenavond gaan de Arnhemmers op bezoek bij AZ in Alkmaar. Met, ik ga niet alle namen noemen, maar wel de nationaliteit. Met een Est, een Ganees, een Mexicaan, een Georgier, een Ecuadoriaan, een Tsjech hebben ze daar nog. En een namelijk wel uitlichte Piet Veldhuizen. Ja, met hem en met al die anderen trokken de Arnhemse club een bondgezelschap van nieuwelingen aan in de laatste transfermaand. En van al die nieuwkomers is Veldhuizen natuurlijk een zekerheidje op doel voor trainer John van den Brom. Piet is eindelijk verlost van zijn vorige club, het Spaanse Hercules Alicante. En dus morgen speelgerechtigd. Je bent blij dat je weer in bent. En uh, ja, je bent blij dat gelijk de trainer het vertrouwen uh, ja, aan je geeft. En gezegd gelijk, je bent mijn eerste man. Dus uh, ja, dat is fijn. Maar er is ook een boel gebeurd in die, uh, in die tussentijd. Van uh, de top, het Nederlands elftal. En dan ineens zit je op de bank in Spanje. En alles wat erna gebeurt, wat je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. Kan ik ja, me zo voorstellen. Ja, natuurlijk. Maar kijk, daar moet je ook niet te veel van aantrekken. Daar word je als persoon en als mens sterker van. En uh, ja, één ding... Uh, moet je ervan leren dat, is, uh, dat er dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Tuurlijk, in voetbal is niks uh, onmogelijk. Maar je weet nu wel in je achterhoofd dat er, uh, ja, de, de stappen die je gaat bewandelen... dat die wel juiste moeten zijn. En niet zomaar eventjes een stap die je even denkt op dat moment goed voor je is. Op dat moment hebben ze me gelukkig nogmaals vrijgegeven. En op dat moment uh, ja, heb ik het boek Hercules helemaal dicht gedaan. En uh, ja, nu ga ik me eigen richten op Vitesse. Wat heb je ervoor op moeten geven om dat boek Hercules dicht te krijgen? Uh, op dit moment heb ik uh, ja, alleen uh, mijn salaris opgegeven, zeg maar, qua, uh, qua drie jaar, dat ik nu wat minder verdien. Wat je zou moeten krijgen, dat heb je gekregen? Nee, ik heb nog niks gekregen. Dus dat is ook nog afwachten? Ja, maar ja, nogmaals, die, die, die, die zaak ligt bij de FIFA, dus dan is het ook moeilijk om nu te dus zeggen van uh, of ik het krijg of niet. Kijk, luister, ik weet één ding en dat is zo. Ik heb... Uh, ja, ik heb, me, ik heb een, een deel van mijn salaris laten vallen om bij Vitesse te kunnen spelen. En de rest voor mij is heel belangrijk dat ik uh, gewoon weer bij, me, bij mijn oude club ben. De mensen die ik ken. En daar ben ik heel gelukkig mee. John, sinds uh, de transfer-deadline is geweest... Ja, is het toch weer een klein beetje anders met uh, allemaal mensen op het veld. Hoewel nog lang niet iedereen er is. Jawel, iedereen is er wel. Alleen ik heb, uh, zoals het normaal is, denk ik een dag voor de wedstrijd met de 18 getraind. Waar we, waar we morgen ook de wedstrijd mee gaan doen. En de jongens die overblijven. En, en, ja, gelukkig zitten we nu in de situatie dat we heel jongens zelfs uh, ja, buiten de selectie uh, moeten of kunnen laten. Hoe je, het, hoe je het noemen wil. En die hebben bij de belofte getraind. Oké, okay, dat was dus oorspronkelijk met uh, Thomas Kalas ook het idee. Maar die zit morgen ja. dan wel bij de selectie omdat je een nou, blessure omdat, hebt. Nou, klopt, tijdens de training uh, raakte onze laatste aanwinst. Uh, Rayo eh, Prioja raakte, raakte geblesseerd. En dan is het makkelijk dat je even snel kan schakelen... omdat die jongens van de belofte hierachter trainen. Toen hebben we Thomas bijgehaald. AZ, dat is ongeveer het niveau waar jullie je aan willen meten... in de loop van dit seizoen, zeg ik dan nu maar heel voorzichtig. Is het nu nog een beetje te vroeg om te zeggen je bent gelijk waar? Ja, dat, moet, dat zal morgen moeten blijken inderdaad. Ik moet zeggen dat AZ wel uh, een hele goede indruk maakt. We hebben ze, ze veel gezien, ze weten wat we kunnen verwachten... Uh, ja, het is gewoon een stabiele ploeg wat elk jaar uh, rond die uh, drie, vier, vijfde plekken uh, meespeelt. En dat zullen ze dit jaar ook uh, weer gaan doen. Nou, dat is een positie die, uh, wat wij ook heel graag willen. Uh, en voor mij als, als trainer of voor ons als trainers is het weer interessant om te zien waar we dan weer morgen staan. Ten opzichte van zo'n tegenstander die normaal gesproken, zeg ik er eerlijk bij, uh, daar toch wel gaat eindigen. En dus ik ben, uh, ben benieuwd. Thomas Calas uh, not the club but just on the pitch what's just the big difference uh, between Chelsea and Vitesse you can't compare it je kunt het voetbal bij Vitesse en Chelsea niet vergelijken, zegt Thomas Kalas. 19 jaar, Tsjechisch jeugdinternational en centrale verdediger. Bij Chelsea is de training tactischer. Het gaat om veel meer geld ook bij Chelsea. En de fans, die vermoorden je als je verliest. Er is in Arnhem veel minder druk. Meer een ontspannen sfeer. Er zijn veel jonge spelers en je kunt je comfortabel wat is first... je plan? Wanneer wil je in de first Wanneer wil je basisspeler zijn? Zo snel mogelijk. Dat is dus morgen. Zo snel mogelijk. Het is, It is morgen. <laughs> Thomas Callas, het, talent, het Tsjechische talent van Chelsea, nu dus even in dienst bij Vitesse, hoort u in een reportage van Frank Wielaert. Zijn we hier al toe aan de vijfde speelronde in Italië? Daar zijn ze vanavond begonnen. Een weekje later ook dan gepland door een staking vorige week. Hoort er tegenwoordig kennelijk allemaal bij. De kampioen kwam vanavond in actie. AC Milan thuis tegen Lazio Roma. En met wie praat je dan anders dan met Emiel Schelfis? Emiel, goedenavond. Buonasera. Ja, dat bedoel ik. <laughs> zeg, met een uitslag hebben wij. Ons laten vertellen van 2-2. Ja. Dat, dat noemen ze in Italië een uh, Ja. Was het leuk? Uh, eerst helft was het gewoon aardig. Vooral omdat Lazio al binnen 21 minuten op 0-2 stond. En meteen de twee nieuwe spitsen eigenlijk uh, in stelling had gebracht. Dat wil zeggen, Miroslav Klozen, die bij Louis van Gaal nog eens op de bank zat, bijna altijd eigenlijk. En die. Uh, nog eventjes een paar Serie A momentjes wenst mee te pikken in het najaar van zijn carrière. Een prachtige goal maakte. En dat deed ook Jibril Cizé, die we ook nog kennen van Liverpool en Olympique Marseille. En die maakte er 0-2. En toen ging iedereen ergens goed voor zitten daar in San Siro. En wij hier uiteraard ook. Maar toen kwam Milan toch alweer knap terug. Al in de eerste helft eerlijk gezegd. Want toen was het al 2-2 door Ibrahimovic en Cassano. Ja, uh, uh, uh, leuk. Ik heb er een stuk van gezien in de eerste helft. Uh, eigenlijk alle doelpunten gelukkig nog. Uh, uh, uh, ja, een leuke technische wedstrijd ook wel. Ja. Nee, maar Lazio verraste eigenlijk een ieder. Daar hadden ze al, in de voorbereiding hadden ze daar al een beetje een getuigenis van afgelegd. Maar echt een hele leuke ploeg, zoals ze nu voetbalden. En ze waren nog niet eens helemaal compleet. Dus daar gaan we zeker nog mee, mee van doen ja. krijgen. Ze geldt ook een beetje als outsider. Net als die andere Romeinse ploeg van Maarten AS Roma. Ja, en dan is ze eigenlijk Juventus zit daar een beetje tussen. Die gisteren het grote nieuwe stadion geopend. Zag er prachtig uit. Echt een indrukwekkende voorstelling... Nou, dat is, die, die zijn de uitdager, zeg maar. En dan heb je de twee Milanese clubs. Nou goed, en er is Milan dus vanavond al meteen de eerste twee punten van kwijt. Maar goed, ja. ook vorig jaar speelden ze overigens gelijk tegen... In relatie met 0-0 toen. Dus uh, in dat opzicht uh, is er eigenlijk uh, niet echt iets uh, spectaculairs uh, ja. onder de zon. En, en langs lang seizoen ook daar natuurlijk. Ja. Uh, Deden de, er nog Nederlanders mee? Moeten nou, ja, dan hebben weer wel. Uh, nee, Sedor was geblesseerd. Die verwachten ze wel aan van de dinsdag. En die hebben ze ook hard nodig, moet ik eerlijk zeggen. Als hij een goede, goede doen is, tenminste. Tegen Barcelona voor de Champions League. Uh, Emmanuel zat de hele wedstrijd op de bank. En van Bommel die mocht erna. Ongeveer een minuut of zestien mocht hij ja. er ineens in. Hij had een zeer de P in, dat hij niet in de basis stond. Maar de coach had tegen hem gezegd, uh, je hebt dinsdag gespeeld met een Nederlands elftal. En ik heb heel veel fitte spelers, alsof Van Bommel niet fit zou zijn. Dus Van Bommel zei ook, van, "Ja, ik ben wel fit ja. een wedstrijd, fit zeker. Maar goed, dus hij kwam een klein beetje met de pest in zijn lijf. Kwam hij erin. Maar ja, op het moment dat hij erin stond, uh, ondanks alweer een gele kaart die hij dan kreeg... Uh, was er toch iets meer organisatie in okay. Milan. Emiel, hartelijk dank. Ik ga snel door naar Marcella Mesker, Want Nadal, die deed het begon aardig tegen Roddick. Kan die de eerste set ook afmaken, Marcella? Marcella Mesker, hoop ik nog. Ik hoor wel geluid, ik hoor slagen. Ik ga eens even op een tv kijken. En dan zie ik dat Nadal 5-1 voor staat in de eerste set. Gaat dus de goede kant op. En ook nog 15-0, terwijl Roddick serveert. Nou, dat gaan we niet meer meemaken. Want ik heb nog 20 seconden om u te vertellen... dat zometeen Pieter van der Wielen hier zit voor met het oog op morgen. Nou, dan... Uh... Laten we het hierbij. Nee, het is nog steeds daar uh, bezig in die eerste set. Dit was langslijn. Morgen nog veel meer tennis op Radio 1 in, uh, in Langslijn. En zometeen dus met het met overmorgen. Fijne avond. We got an explosion inside. The boat is exploding right now. You got people running up the street. A Boeing 757. Over there, they're jumping out the windows. I guess because they're trying to see themselves. I don't know. Two airplanes oh have crashed.